Dit is het laatste uur van langs de lijn op deze avond. We gaan straks aandacht besteden uiteraard in de tweede helft van AZ tegen Udinese. Tussenstand 0-0 en Valencia leidt tegen PSV met 3-0. Maar eerder op de avond won Twente met 1-0 van Schalke. Het doelpunt kwam uit een strafschop van Luc de Jong. Er zat wel een verhaal aan en het verhaal wordt verteld door Luc de Jong aan Bas Stichler. 60ste minuut. Uh, Twente krijgt een strafschop. Schalke krijgt rood. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal?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 Nee, minder. minder. Maar ik, ik weet wel dat ze ja, toch ook uh, goed uh, overweg kunnen met elkaar. en uh, Dat zag je ook al vandaag. We gaan uh, weer snel naar, naar Alkmaar en uh, naar Indy Houtkamp. We zijn begonnen aan de tweede helft tussen AZ en Udinese. 0-0, Andy. Ja, en geen wissels. En dus al 10 seconden in de tweede helft. Eerste overtreding wordt gemaakt door Maher. Uh, en uh, Udinese mag een vrije trap uh, nemen omdat Asamoa te hard bejegend werd. Nu even een handje met uh, Maher. Sportieve wedstrijd AZ... Zeker het eerste gedeelte van de eerste helft een uh, uh, uh, stuk sterker dan uh, Udinese. In ieder geval uh, steeds in de aanval, maar zo een, een ongelooflijk verdedigingsblok van Udinese. Achterin een, een muur opbouwend en dan komt Udinese er nog uh, een paar keer gevaarlijk uit. Maar echt heel gevaarlijk, buiten één kopbal zijn de Italianen niet geweest. Uh, de mensen komen allemaal wat later terug, want ja het is toch maar voetbal. En het is belangrijker dat je lekker binnen zit aan uh, de borrel. En dus uh, gaan ze nu wel op zoek naar hun plekken. Met uh, tientallen tegelijk komen ze nu de tribune op. Uh, die uh, aardig gevuld is met 12.500 mensen. En balbezit voor Maher. Maher speelt de bal breed naar viergever. Viergever even aangetikt in de eerste helft. Kan gewoon uh, verder spelen. En uh, speelt de bal naar Elm. Die moet uh, de opbouw gaan verzorgen. Maar ziet dat Asamoa in zijn buurt is. En speelt de bal even naar Moizander. Moizander naar Marcellis. Marcellis gaat nu uh, richting de middenlijn. Speelt hem in de voeten van Maher. Krijgt hem terug van Maher. Aftasten in de eerste minuut van de tweede helft. Uh, even rustig aan. Niet jezelf uh, gek maken met lange ballen. Dat doet Esteban wel. En doet dat uh, richting Altidor Altidor op de brede Amerikaanse borst. Kan hem... Uh, onder controle krijgen. De bal en speelt hem op Maher. Hij krijgt daarvoor een open doekje. Maher naar uh, de rechterkant naar Berens. Krijgt hem terug. Terug naar Marcellus. Marcellus naar Zander. Ik zei het al, aftasten in de eerste minuten bij AZ Oudinezen. Nog altijd 0-0. En nu even één vraag. Je zei net, uh, het is allemaal aardig gevuld. 12.500. Is het niet heel vreemd dat hij niet gewoon uitverkocht is? Tuurlijk. De AZ verdient het om helemaal uitverkocht te zijn, maar ik heb zo het gevoel dat uh, de crisis toch uh, af en toe uh, ook in het voetbal begint toe te slaan bij de mensen. Want je moet toch extra kaarten gaan kopen. En dat, is, uh, ja, dat blijkt dus dat er toch een paar duizend mensen uh, minder zijn dan je zou verwachten. Er kunnen zo'n 17.000 in. Ik had verwacht dat het helemaal vol zou zijn, maar helaas. We komen straks weer bij je terug uiteraard en nu gaan we gaan naar Valencia. Bij Valencia PSV is het tussenstand 3-0. Ook eigenlijk bij jou de vraag, daar zal het ook niet vol zijn hè? Nee, daar is PSV niet de trekker voor de mensen om daar eens extra geld aan uit te geven. Ook hier, economische crisis, er zijn er 35.000, dat is toch nog wel heel wat hoor. Maar in een stadion waar er 55.000 in kunnen, zie je dus vanzelfsprekend lege plekken. Ja, het woord crisis is van toepassing op de Spaanse bevolking, maar ook op PSV. Dat, uh, ja, dat is zo opvallend net. Nog eens eventjes bij elkaar stond. De mannen van, van PSV in zo'n scrum. En dan vraag ik me af, wat zeg je dan nog tegen elkaar? Laten we onze taak uitvoeren. Misschien is dat een, een, een aardige opdracht. Laten we eens kijken dat we geen mensen uit de rug laten lopen. Kijk, het is heel simpel. Het staat 3-0. Dit Valencia zelfs tegen PSV in vorm. Waarschijnlijk wel de betere ploeg. Maar je kunt in elk geval proberen om agressief te voetballen. Om te laten zien dat je kwaliteiten hebt. Dat je weet waar het om gaat. En dan kun je op kwaliteit alsnog afgetroefd worden. Maar je wordt nu echt van het kastje naar de muur gespeeld. Op mentaliteit. Dit is slappe hap. En ik vraag me af of er vanavond niet een handdoek door de kleedkamer gaat. Bij PSV. Gegooid door Fred Rutte die het opgeeft. Als het bestuur van PSV hem niet al voor is. Nou goed, dat zullen we allemaal moeten afwachten na deze wedstrijd. Verlopig is het 3-0. we begonnen dus aan de tweede helft. Dan gaat de bal over de zijlijn. En mag PSV gaan ingooien vlakbij het eigen strafschopgebied. Erik Pieters gaat dat doen. De man die dus na een half uur al werd gebracht. Door Fred Rutte voor de jonge Willems. Gooit hem voorwaarts richting en Neemt aan op de borst. Maar dan is PSV de bal weer kwijt. En is er een snelle overname van Valencia. Dat op papier speelt met twee controleurs, drie middenvelders en één spits. Maar in balbezicht recht gewoon met vijf spitsen acteert. En het daar dus juist PSV zo ontzettend lastig mee maakt. De bal wordt helemaal verplaatst naar de rechterkant. Daar staan twee mensen, waaronder die, die buiten, nou ja rechtsback eigenlijk. Die met enige regelmaat mee opkomt, die Banagan. Nu lukt het niet om tot een combinatie te komen. Maar krijgt Valencia wel een vrije trap. Omdat Mertens met twee beentjes vooruit gaat. Volgens mij gaat hij ook een kaart krijgen. Ja die krijgt hij. En dan komt de vrije trap voor Valencia. De bal ligt dan een meter of twee voor het strafschopgebied van PSV. En Isaac is begonnen aan het organiseren van zijn defensie. Om ervoor te zorgen dat deze vrije trap er in elk geval niet in gaat. En uh, ja, dan uh, wordt, het, wordt de schade natuurlijk alleen nog maar groter als dat wel gebeurt. Je ziet de PSV'ers ook naar elkaar mopperen, met elkaar praten. Het eigenlijk allemaal niet meer weten. Wie oh wie staan er achter die bal bij Valencia. Drie doelpunten, twee gemaakt door Soldado. De spits waarvan een van vanaf 11 meter andere treffer werd gemaakt door Victor Ruiz, de centrale verdediger. Parejo is de man die achter die bal staat, de rechter middenvelder. Twee meter dus voor het strafschopgebied ligt hij. De muur staat dan eindelijk op, op de juiste afstand en dan mag Parejo gaan aanleggen. Isaacson in de ene kant van de goal, de andere kant wordt afgedekt door de muur die bestaat uit de man of 4-5 van PSV. Nou, dan komt die vrije trap en die gaat hoog over de goal van de Eindhovense ploeg heen. Isaacson kan de bal gaan ophalen bij de jongens en kan een doeltrap gaan nemen. Nou, kijken of PSV nog een beetje de rug kan rechten en in elk geval kan proberen om van die tweede helft nog een wedstrijd te maken. Maar het is een ontmaskering van de Eindhovense ploeg. 3-0 achterstaan bij rust. In de tweede helft heeft AZ het eventjes in de beginfase moeilijk. Maar nu kan nog gecounterd worden met Berens aan de rechterkant. Altijd doorvraagbaar. slechte bal van Berens. Die de afgelopen weken toch al niet dat hoge niveau haalt. Wat hij in, uh, na zijn overgang van Heerenveen uh, bij AZ wel haalde. En dat is jammer, want hij speelde de bal zo in de voeten van de verdediger. En nu heeft de keeper... Uh, de bal aan de voet. Han Danovic speelt de bal naar voren. Wordt gekopt door Assamoa. Opgevangen door Floro Flores. Speelt de bal de diepte in richting Armero. Kan hij de bal binnenhouden? Daar lijkt het wel op. Ja, Armero de Colombiaan. Kleine snelle twee uh, uh, Tweebenig overigens. Probeert hem met links nu voor te geven. Maar daar zit viergever tussen tussen. Bal over de zijlijn. Zo als het in de eerste helft was, zo lijkt het nu ook een beetje in de eerste paar minuten AZ wat moeite om de bal rond te spelen. Daarna nam AZ het heft goed in handen en kon het Odinese knap moeilijk maken achterin. Waren het niet dat af en toe het wat slordig was aan AZ-zijde en er te weinig kansen werden gecreëerd. Tot aan de 16 ging het goed, maar daar... Als je meer naar binnen kwam, dan konden er geen kansen worden gecreëerd. De inworp van Oudinezen wordt opgevangen door Maher. Speelt de bal hard naar voren. Wordt opgevangen achterin door Oudinezen. Meteen weer in de aanval. En dan uitkijken van Flora Flores. Maar die staat buitenspel. Gefloten door de scheidsrechter. Die een makkelijke avond heeft tot nu toe. Uh, sportieve wedstrijd. Weinig uh, overtredingen. Maar AZ moet nu maar eens even aan de bak. 0-0 de stand. Een doelpuntje zou prettig zijn. Om in ieder... Oeh, slechte bal van Viergever. Kan er overgenomen worden door Asamoa. Die schiet van Heel ver, maar schiet de bal langs het doel. Het is Armero die de bal schiet. Een overtreding of een blessure bij Rasmus Elm. Hij ligt even op de grond. Iedereen komt erbij kijken. B Blessureverzorging van Maarten Gooseling. En dus kunnen we eventjes naar Spanje, naar Ronald van der Geer. 3-0 voor Valencia. Na 52 minuten tegen PSV. Wel twee corners gezien van PSV. Dat geeft in ook geval aan... Dat Nelson van Rutte nog wel uh, probeert te voetballen in dit, uh, in dit stadion. En in elk geval probeert om nog een goal te maken. Er was zelfs even sprake van uh, vertwijfeling bij uh, de scheidsrechter, Misschien wel, uh, in elk geval bij ons. Over een moment met Kevin Strootman. Want die kwam in het strafselgebied van Valencia ten val. Leek even aangetikt te worden. Maar uiteindelijk struikelde hij over zijn eigen benen. Dat was uh, na, na drie, vier herhalingen goed te zien. Die strijdsechter stond er iets dichterbij dan wij. En had dat eigenlijk na één keer al gezien. Het claimen van een penalty, met name door Labiat, dat leverde dus niks op. Mertens nu namens PSV. Geeft hem aan Toijfone rond de middenlijn. Paas naar de rechterkant. Daar is Manolev. Er is hulp van Labiat. Die wordt nu, ja, die wordt dan weer kort gevonden. Nee, komt wel tot de voorzet. Maar uiteindelijk wordt de bal door Diego Alves. De keeper gepakt op de vijf lijn. Wel bedoeld voor Matas, die wel kwam binnenlopen. Maar de keeper heeft hem te pakken en gaat hem weer in het spel brengen. Nou PSV laat dan ook voor in de tweede helft wat van zich horen. Maar het staat wel met 3-0 achter. Balbezit voor Oudinezen. Zoals dat in de tweede helft eigenlijk constant het geval is. Bal naar de rechterkant. Uitkijker geblazen. Omdat er een... Nou daar hoef je niet voor uit te kijken. Want het is zo'n slechte bal die in één keer over de achterlijn wordt gespeeld. ...door Oudinese en mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. Even wat uh, ja, uh, stilte ook op de tribune, daar waar het publiek zich vaak laat horen... ...met van die klappers, is het nu eventjes ingedut... ...en hoor je de, nou ik schat zo'n 500, 600 uh, meegereisde Oedinezen supporters... ...er bovenuit uh, uh, klinken, want die zien dat hun ploeg spelend naar dat vak... ...waar de Oudinese uh, supporters zitten, dat die uh, wat meer balbezit hebben... ...en uh, AZ vastzet op eigen helft. Nu Marcel is helemaal terug naar Moizander, Moizander moet dan naar Esteban... Maar die weg wordt afgesloten dus weer een lange bal naar voren. En die lange verdedigers die hebben weinig moeite met uh, de kleintjes van uh, AZ. Berens mag nu wel een inworp gaan nemen, in ieder geval AZ. En dan uh, wordt die bal ja, nogal kinderachtig. Dat, daar hou ik niet zo van. Pasquale, 30 jaar. Nou, weet je, de, dan ben je wel een uh, routinier. Maar gooit de bal dan weer weg? Pakt hem eerst op en gooit hem dan weer weg? Want Oudinees uh, is natuurlijk tevreden als het hier 0-0 zou blijven. Met nog de wedstrijd volgende week. Op donderdag om 7 uur in Oudine voor de boeg. Balbezit voor uh, Elm. Speelt de bal in de voeten. Uh, wilde ik zeggen van uh, Berens, maar die laat hem weer van de voet afspringen. En dan kan Oudinezen overnemen. En Floro Flores aangespeeld in de diepte met Elm in zijn rug. Speelt de bal even naar Armero. Armero, bal breed naar die uh, Marokkaan die uh, aardig uh, kan spelen. Gaat uh, de bal naar Pinzi. Pinzi speelt de bal naar Floro Flores. Draai te draaien in de handen van Esteban. Nee, het gaat even niet lekker voor AZ. Het is te veel balbezit voor Oudinezen. Daar waar het in de eerste helft zeg maar, 65-35 was in het voordeel... Van AZ is het nu Oudinezen dat de ploeg van Gert-Jan van Beek vastzet. En daar kan men moeilijk mee omgaan. Nu ook weer. Marcellus die de bal kreeg en hem speelt op Esteban. Dan moet Esteban voor de lange bal zoeken. En hij ziet er gevaarlijk uit. De Amerikaanse spits altijd door. Maar hij wint geen duel. Nu is het wel goed werk van Elm naar Maher. Maar Her houdt de bal even bij zich. Kijkt om zich heen. Die loopt er vrij. Weer naar de eigen helft terug, naar Moizander. Moizander. Elm. Elm, Mooisander. Nu op de helft van Udinese. Bal de diepte in richting. Halt hij door. Kijkt of hij nu wel en komt hij wel wint. Hij wint in ieder geval het duel van zijn directe belager. Maar in tweede instantie raakt hij de bal kwijt. Maar Herovert. Bal naar Paulsen. Paulsen aan de linkerkant, trekt naar binnen, gaat het wie binnen. Paulsen. dat brengt hem even terug en dan is schot van Holmen tegen een tegenstander, tegen Pazienza aan. Maar daar is het weer, het heilige vuur van AZ. En het publiek gaat er meteen achter staan en zo hoort het ook. Mooi Zander brengt de bal naar Marcellus aan de rechterkant op de helft van Oudinezen. Zoekt naar Altidor, Altidor in de voeten aangespeeld, Kaast even met Maher. Maher, goed balletje op Elm. Elm, bal is onderweg aangeraakt. Lijkt mij inderdaad, op corner voor AZ vanaf de rechterkant. Maarten Martens gaat zich melden. Het is uh, even uh, klagen bij de man naast het doel in het geel met zwart. Oftewel uh, assistent scheidt zich uh, en daar krijg je een gele kaart voor. Want er mag niet gepraat worden, niet geklaagd worden. Dat doe je maar tegen een muur als je in de buurt bent. Maar niet tegen een uh, official. Het is uh, een uh, gele kaart voor de aanvoerder. Dat is Domizzi. Daar zetten we een, een geel woordje achter en die moet dus uh, gaan uitkijken. De hoekschop staat nog voor Maarten Martens vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Laten we de wedstrijd maar eens overbreken zou ik zo zeggen. AZ, kom op. Ha, Maarten Martens, doe het maar met een uh, goede bal. Een kluitje in het strafschopgebied wordt even door de scheidsrechter in de gaten gehouden. Ronald van der Geer. Het is uh, 4-0. Piatti is de maker van de goal. Hij wordt uh, weggestuurd vanaf de rechterkant. De bal wordt achter de laatste linie gelegd. Iedereen van PSV denkt dat het buitenspel is. Maar ja, daar denkt de arbitrage anders over. En kan Piatti rechtstreeks door richting Isaacson. En schiet de bal ook voorbij de doelman. En zo wordt het 4-0. En is er toch wel weer iemand die deze Piatti uit het oog verliest. Het is op de rand van buitenspel. Maar op het moment van spelen staat hij niet buitenspel. En loopt hij weg bij Toyvonen. En zo is het... Nee, Toyfone staat bij de man die de paas geeft. Hij loopt weg bij de Rijk. En dan staat hij dus één op één met Isaacson. En schiet hij de vierde binnen. Juist in een fase waarin ik dacht, nou ja, Valencia loopt een beetje in zijn eigen valkuil. Want het gaat allemaal wel heel erg makkelijk in de eerste helft. Dan wil je nog wel eens te gemakkelijk worden in de tweede helft. Dat bleek ook wel een beetje bij de Spanjaarden. Veel foute pases. Misschien dat daardoor wat hoop kwam bij PSV. Dat wat meer balbezit had dan in de eerste helft. Maar uiteindelijk krijg je dan gewoon toch de vierden om de oren. Nu een gele kaart voor een verdediger van Valencia. Hoofdreding gemaakt op Mertens. Man die op de, kaart, of op de bom gaat is Badagam. Komt de vrije trap aan voor PSV. Die ligt wel. Die bal dan. Een meter of 20, 25 van de goal. Wel recht voor de goal van Alves. Maar het duurt even denk ik voordat die genomen kan gaan worden. Want de speler die geraakt is, Mertens dus, moet nog wel even opgelapt worden. Nee, komt toch op eigen kracht weer op beide benen te staan. En zal zich ongetwijfeld ook met die vrije trap bemoeien. Want als iemand een vrije trap kan nemen en uit niet iets kan maken. Dan is het wel drie Mertens. Nee, hij laat het over aan Strootman. Die staat bij die bal. En Labiat. Die twee mogen dus iets gaan verzinnen. Wat te doen met deze vrije trap? Ik zou geen combinatie gaan, uh, gaan uitvoeren. Ik zou proberen om hem in één keer recht op goal te schieten. Ook Pieters staat daarbij. Ik uh, ben niet helemaal bekend met de uh, kwaliteiten van Pieters bij het nemen van een vrije trap. Ik dacht dat hij daar geen rol in speelde. Nee, klopt ook. Hij zakt uiteindelijk weer naar achteren. En opvallend dat iedereen van Valencia in het eigen strafstopgebied staat. De keeper staat wat uh, te wijzen. Wordt het uh, Strootman of uh, Labiat? Nou, dat wordt Labiat. Maar die uh, vrije trap wordt ja, op een, door een speler van Valencia tegengehouden. Dat is de spits, Soldado, en die doet dat met de arm en krijgt daarvoor een gele kaart. En dan mag PSV dus weer een vrije trap nemen. Nu ligt de bal uh, twee meter voor het strafschopgebied. Er is wat dat betreft wel terreinwinst uh, geboekt dus. Een uh, gele kaart voor uh, de man die twee keer scoorde, omdat hij die bal... Met de schouder, nee met de arm. Ja, hij draait met de arm naar de bal. En tikt hem vervolgens aan. Krijgt daar de schil voor. En weer een vrije trap voor PSV. Nu is het wel Mertens die zich meldt. Is opgekrabbeld. Doordat er een overtreding op hem werd gemaakt. Is weer helemaal ook fris. En gaat nu met Labiat uitmaken wie die vrije trap mag nemen. Maar Labiat dat is natuurlijk een mannetje. Dat is een haantje. Die zegt nee, jongen ik ga dit, uh, dit klusje klaren. Een, buur, een muur moet op achterafstand worden gezet. Die... Uh, de muur van Valencia kruipt dan steeds weer naar voren als de scheidsrechter even niet kijkt. Er staan twee man van PSV in die muur. Dat zijn uh, Toyfone en Matas. Er staat er ook nog eentje achter volgens mij. Dat is uh, Hutchinson of Manolev. Nee, nou, er staat niemand achter. Nou, dan komt hij met dus wordt het. Het uh, is een bal die door de muur gaat. Wat dat betreft aardig ingestudeerd. Het uh, gat getrokken dus door de PSV'ers die er stonden. Maar wel recht in de handen van Diego Alves. Het blijft 4-0 voor Valencia. Toen we naar Valencia gingen stond er nog de hoekschop van Maarten Martens. Die leverde niets op en ook uh, alle aanvallen daarna niet. Ook geen kansen, geen mogelijkheden, ook niet voor Oudinezen. En dus na een uur spelen in 0-0 de stand in Alkmaar bij AZ Oudinese. Balbezit voor Oudinese en uh, Armero die uh, aardige beweging in huis had. En de bal via tegenstander Maher over de zijlijn schiet. En dus mag Oudinezen gaan gooien. Eventjes leken het erop. Dat AZ weer uh, gas ging geven. Maar dat gas is weer even de voet van de penda, pedaal af. En dus gaat uh, Udinese ingooien. Van AZ lopen constant mensen warm. Het is niet uh, koud hier in het stadion. Maar toch, uh, nu gaan er weer drie anderen warm lopen. En uh, we zullen vast nog wel wissels gaan zien. Maar wie of wat, dat uh, zien we later. balbezit voor Udinese. Schot. Oh, bijna. Het is dat hij hem niet lekker raakt hoor. Het is dat hij hem niet lekker raakt. Maar uh, Pasquale is uh, dichtbij. Nee het is niet Pasquale. Uh, ik denk dat het... Uh... Of was het wel Pasquale? Maakt niet zoveel uit. Hij schoot in ieder geval de bal hard langs het doel van Esteban. Inderdaad Pasquale die uh, dat deed. En dat was maar goed ook voor AZ. Want uh, hij kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied. En zo uh, was er weer een gevaarlijk moment voor het doel van Esteban. Kijken of P uh, AZ uh, iets leuks kan doen met uh, Maher. Goede beweging naar Marcellus. Marcellus speelt zich goed vrij naar Berens. Berens, bal door naar Maarten Martens. Martens gaat lopen met de bal en geeft hem opzij naar Altidor. Altidor moet met de voorzet komen. Komt de voorzet, Doepen! Doepen voor AZ, Maarten Martens! Hij scoort zijn vierde dit seizoen in de Europa League. Zijn zesde in totaal. Goede voorzet, goede aanval. Zelf opgezet door Maarten Martens naar Altidor, Altidor naar de rechterkant. Geeft de bal voor op de voet van Martens. En dan is de keeper van Odinezen, Samir Handanovic, kansloos. Er staat AZ met 1-0 voor. Ik denk dat het verdiend is uh, als je kijkt naar de hele wedstrijd. De wedstrijd is nog lang niet afgelopen. Hij wordt alleen maar leuker en leuker. Want Odinezen moet nu gaan komen. Tenminste, moet niet. Maar het zou leuk zijn als het gebeurt. Mooie aanval. Goed afgemaakt door AZ. Door Maarten Martens. AZ lijkt door de kombal van Maarten Martens. Met 1-0 tegen Odinezen. Jonas met een vrije trap. Die door Isaacson wordt gekeerd. En zo wordt het geen 5-0. Voor Valencia tegen PSV. Goede redding van Isaacson op die vrije trap. Drie meter buiten het strafstopgebied. Iets aan de linkerkant van de Braziliaan over de muur heen. En dan in twee heeft Isaacson hem te pakken. Moet dan uiteraard wel een corner weggeven. Maar 4-0 is dus de tussenstand. Bijna lag de vijfde erin die vrije trap na een overtreding van Strootman. Op Piatti gemaakt. Daar komt die corner. Wordt kort genomen. Aan de linkerkant komt er een voorzet. Wellicht vanaf die linkerkant van Pablo Hernandez. Nee, men gaat wat aan het combineren slaan. Uiteindelijk Parejo. Parejo vanaf links het strafhoekgebied in. Legt de bal op de 5 meter lijn, Weggewerkt door Marcelo. Weer opgevangen door Hernandez. Hernandez dribbelt. En dan gaat de bal snel rond. Weer naar Parejo aan die linkerkant. Er komt Mathieu helpt Mathieu legt de bal bij de tweede paal. En dan gaat Soldado eraan voorbij. Dit was weer een uitgelezen mogelijkheid voor Valencia. Nou, aanval is nog niet voorbij. Bal wordt weer voorgezet. Jonas Soldado krijgt daar een duwtje van de Rijk. En daar staat de zesde man bij. En die zegt nee, het is niks. En de scheidsrechter neemt dat signaal over. De Rijk ligt nu geblesseerd op de grond. En de, ja, de mensen hier op de tribune zijn boos. Omdat zij denken dat Valencia de tweede penalty van de wedstrijd had moeten krijgen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ja, hij zal wat uit balans zijn gebracht. Maar de Rijk heeft pijn. En Soldado niet. Nu gaat de aanvoerder van Valencia even kijken bij de Belgische verdediger van PSV. De strijdsechter doet hetzelfde. En roept vervolgens de hulp in van... Uh... De medische staf van de Eindhovense ploeg. Die bal komt dus bij de eerste paal. Ja, hij krijgt wel degelijk een setje. Maar slaat zelf ook met de arm in het gezicht van uh, Timothy de Rijk. Dus wat dat betreft zijn beide wat schuldig. Maar hij krijgt wel een klein duwtje. Nou, ja, hij pakt hem vast. Wat dat betreft had die bal best op de stip gekund. Ja, die bal had op de stip gekund. Maar hij, hij doet het niet. En dus uh, blijft de PSV voorlopig verschoond van de vijfde, vijfde tegentreffer. Maar ja, vier is ook al erg genoeg. Maar de conclusie is wel, als Valencia gas geeft... weet PSV niet waar het het zoeken staat het 4-0 achter. 1-0 AZ leidt. Doelpuntenmaker Maarten Martens. En dat was een uh, belangrijke. Zo halverwege well, na 20 minuten in de tweede helft... staat AZ dus op een 1-0 voorsprong. Op 1-0 voor dus. En dat is uh, mooi. Het publiek is er weer zacht te gaan staan... En Esteban heeft de bal, AZ moet wel geconcentreerd blijven spelen, zojuist een klein foutje van Maher. Waardoor Asamoah richting het doel van Esteban kon schieten, schoot de bal over de kruising. Nu zit Marcellus er in eerste instantie goed tussen, maar kan Asamoah de bal oppikken, krijgt een klein tikje van Altidor Die goed werk leverde toen hij aan de basis stond van het doelpunt van Maarten Martens, de bal voorgeven op het hoofd. Uh, hard gespeeld op het hoofd van Martens. En die kopte de bal achter keeper Handanovic. 1-0. publiek heeft het naar het zin. Vrije trap voor Oudinezen. Uh, en die trainer, Guidolin, die heeft al tegen zijn ploeg gezegd: Jongens, rustig aan. Want uh, zo'n klap kunnen we best wel verwerken. De vrije trap wordt genomen op het hoofd. Of op de uh, borst van Elm. Die glijdt dan uit. En dan kan er overgenomen worden uh, door Oudinezen. Is het uh, Armero die de bal naar buiten speelt? Naar Pasquale. Pasquale naar Armero. Armero, goede beweging. En uh, is er langs. En brengt de bal bij het tweede paal. Oei, oei, oei. Dat scheelt heel weinig. Daar was uh, uh, uh, Feronetti uh, heel dichtbij. Die bij de tweede paal opgedoken kwam. De, de uh, rechterverdediger van uh, Odinese En Die bal had er zomaar in gekund. Het was een goede bal. Maar Feronetti schiet de bal net langs uh, de voor hem... En voor AZ goede kant en voor hem verkeerde kant van de kruising. Goed, AZ moet opletten. AZ moet geconcentreerd blijven spelen. 66,5 minuut gespeeld. Esteban met de uittrap. Doet dat hard richting de rechterkant, richting door. En richting Maher. Het wordt niet gewonnen, het komt er wel, maar de afvallende bal is voor Elm. Elm naar maken. Martens. Martens kijkt naar de rechterkant, vindt Maher. Maher met links. Bal richting Eltidor, Heel scherp gegeven. Wordt weggekoppeld door Danilo. En opgevangen door Pinzi. Pinzi bal uh, weer naar Ferendetti. En dan gaat de bal weer naar voren. Wordt opgevangen door de eenzame spits Floro uh, uh, Flores. Maar die raakt de bal alweer snel kwijt. Is het Maarten Martens die overgenomen heeft. Mooijzander die mee naar voren gaat. Speelt naar Martens. Maar die raakt de bal kwijt. En dan is Mooijzander weg achterin. En moet men oppassen. Maar de eh, Elm heeft de positie goed overgenomen. Kan Benatja eh, de bal naar beneden spelen. Oei, dat is jammer. wordt een overtreding gegeven. Een overtreding van Holmen. En... Eh, Holmen is daar boos over, zijn tegenstander Ferronetti is boos dat Holmen boos is. En nu komen ze bij elkaar handjes schudden, want ik zei het al eerder, het is een sportieve wedstrijd. Ja, je kunt er voor fluiten, je kunt het ook door laten gaan. Gertjan van Beek houdt wijselijk zijn mond, die uh, heeft afgelopen zaterdag al uh, genoeg gezegd. Waar hij door in de problemen is gekomen. En nu staat hij met de armen over elkaar in zijn coachvak. Te kijken hoe Dinezen in balbezit is. Nog wel op eigen helft. Een chipje uh, naar voren naar Armero. Aardige voetballer is dat. Uh, gevaarlijk. Asamoa heeft de uh, vrije trap meegekregen. En neemt hem uh, snel zelf. En dan is het oppassen, want Esteban die stond even uh, te koekeloeren van uh, waar gaat die bal naartoe. Maar hij komt er goed uit. En voordat uh, Oerdinezen gevaarlijk kan worden, heeft hij de bal in de knuis te, te pakken. 68 minuten gespeeld. Balbezit voor Elm. Die krijgt de bal aangegooid en speelt hem goed door naar Maher. Nu snelheid maken. Maher gaat lopen met de bal. Maher halverwege de helft van Oerdinezen. gaat langs een uh, tegenstander. Probeert hem opzij te geven naar Alte door. Dat lukt net niet. Dat is jammer. Krijgt ook geen vrije trap mee. Dat had het publiek graag gezien. Maar ik denk dat de dat er ook daar goed zat. Eh, ondertussen alweer bal bezit voor AZ. Via 4 geven naar Holman aan de linkerkant. Holman met eh, Benatia tegenover zich. Probeert de bal in de diepte te spelen. Die is iets hard. Nee, hij krijgt hem nog voor. Maar dan heeft eh, de grensrechter toch een vlag dat de bal op de, over de achterlijn is gegaan. 69 minuten gespeeld. AZ leidt door doelpunt van Martens met 1-0 tegen Udinese. Een schot van Jermaine Lens op de goal van Valencia. Het gaat hoog over de goal. Maar PSV meldt zich weer eens in de buurt van het, op het gebied van Valencia. Bij een 4-0 achterstand. Want de Spaanse ploeg staat met 4-0 voor. Tegen PSV en Lens is de nieuwe man. Hij is zojuist gekomen voor Matas. Hij speelt dus centraal voorin. Bij het elftal van Fred Rutte dat toch zal proberen om een goal te maken. Uh, overigens zal men bij PSV blij zijn dat er al 25.000 kaarten zijn verkocht voor uh, volgende week. Uh, die thuiswedstrijd tegen Valencia. Want als je nu nog met de verkoop had uh, moeten starten dan was er werkelijk denk ik geen kaart over de toonbank uh, gegaan. Want niemand meer geeft natuurlijk nog één kans voor PSV om de volgende ronde te bereiken van dit Europa League toernooi. PSV speelt rond, speelt Strootman vrij, nog op eigen helft. Direct toch weer het druk zetten van Valencia, dat zo bij tijd en wijle inzakt en probeert dan... Na een fout van PSV er ja, direct massaal uit te komen. Dat is het spel waarmee uiteindelijk in de slotfase ook Genk werd vernederd. Het werd 7-0 maar liefst op dit veld. Nou dat moet PSV zien te voorkomen. Pieters nu stoomt op. Komt er aardig doorheen. Linkerkant op gebied. Uiteindelijk een corner via de verdedigende actie van Antonio Baragam. En dus een corner voor PSV te nemen vanaf de linkerkant. Daar gaat Dries Meffen zich voor melden. En de centrale verdedigers schuiven dan mee naar voren. Marcelo en de Rijk. De Rijk die een tijdje behandeld is na dat duel met Soldado. Daar waar de bal eigenlijk op de stip had gemoeten. Er ook een tikje door Soldado werd uitgedeeld in het gezicht van Timothy de Rijk. Maar het gaat allemaal weer. Daar komt die corner van. Mertens keeper komt met twee vuisten. Stompt hem in elk geval weg. PSV neemt over. Kan ook niet anders, want er staat er geen van Valencia meer voor. Manolev schiet dan op goal. Bal blijft wat hangen. Hutchinson in het schafselgebied. één op één met de keeper en legt de bal dan op de vijfmeterlijn in de voeten van Toivonen En die schiet hem rechtstreeks weer in de handen. Van de doelman. In plaats van dat hij hem op de goal schiet. En die doelman staat op het 5-meter gebied. Op de rechterpunt. Dus dat geeft wel aan. Hoe ongelukkig deze aanval. Uiteindelijk werd uitgespeeld. door PSV 4-0. De schade beperken. Dat moet PSV doen. in deze wedstrijd. Even kijken hoe lang we spelen. 70 minuten. Middels. Een minuutje langer in, AZ in Alkmaar gespeeld bij AZ Ordinezen. Wat AZ moet doen is in ieder geval de nul houden. Het ene doelpunt is al gemaakt. Een tweede erbij zou helemaal mooi zijn als er balbezit is voor Berens. Berens even terug naar Marcellus die een aardige wedstrijd speelt voor AZ. Speelt de bal breed naar Elm. Elm eh, verplaatst het spel meteen naar de linkerkant naar Paulsen. Paulsen gaat maar weer stomen. Gaat lopen. Gaat lopen. gaat verder lopen. Aan de linkerkant. Probeert er langs te gaan bij zijn tegenstander. Veronetti. Dat lukt uh, half. Heeft nog steeds balbezit. Uh, probeert het dan binnen door te doen. Nog altijd balbezit voor de Deen. Maar dan raakt hij hem kwijt. En uh, is het Elm? Nee, het is niet Elm. Het is uh, Floro Flores die mee komt verdedigen. Maar heel eventjes. Want uh, AZ heeft alweer overgenomen. Paulsen heeft hem alweer. Speelt hem naar Holmen. Holmen naar Maher. Maher in de voeten van Elte door. Kaatsen. Mooi gedaan. Terug naar Maher. Maher, Maher wordt door Asamoa van de sokken gelopen. Of in ieder geval van de bal afgezet. En dan maakt Maher een kleine overtreding. Gezien door de uitstekend fluitende Bordalan. De scheidsrechter uit Spanje die een uh, makkelijke avond heeft. Omdat beide ploegen ten eerste sportief spelen. En ten tweede ook respect voor elkaar tonen. Af en toe een overtreding. Dat mag natuurlijk. Maar uh, het is voor de rest een uh, heerlijke wedstrijd om naar te kijken. 72,5 minuten gespeeld. Martin Haar staat aan de kant. Gaat iemand roepen? Wie gaat hij roepen? Uh, is dat Reine? Ik... Dacht het wel dat Etienne Reiner gaat komen. Dat is een uh, verdediger. Zal die dan uh, uh, de verdediging uh, moeten gaan versterken. Als Maher de bal heeft. En hem naar voren speelt naar Berens. Berens, bal door naar Maarten Martens. Martens, bal de diepte in. Goeie bal naar Eltidor. Eltidor aan de rechterkant van het veld. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. Heeft de bal voor de voeten. Zijn voorzet, uh, onderweg uh, aangeraakt op het hoofd van Maarten Martens. Leverde de, de enige treffer op. Nu heeft uh, Berens de bal gekregen. Speelt hem terug op uh, Marcellis. Marcellis. Helemaal terug naar Moizander. Wel op de helft nog altijd van Udinese. Gaat de bal naar de andere kant. Naar Elm. Elm. Een hakje van door wordt niet begrepen door Holmen. En dan komt de bal terecht bij de keeper van Udinese. Handanovic. Die hem meteen meegeeft aan Danilo. Danilo naar Asamoa. Halverwege de helft van Udinese. Maar ze komen er weer niet meer af. Want nu zit Maher ertussen. Maher wordt even aangetikt. Maar het spel gaat verder omdat AZ in balbezit blijft. Via Holmen. Slechte bal van Holmen. Opgepikt door Pasquale en via Samoa gaat de bal dan naar de rechterkant naar Veronetti. Veronetti over de middellijn heeft de bal gespeeld naar uh, Pinzi, maar via Palsen gaat de bal over de zijlijn. Klaar staat om in te vallen. Johan Gutmundsson, dat was de man die gehaald werd. Dat is een uh, uh, linkeraanvaller. Uh, in ieder geval een, uh, uh, een, een spits. En een andere spits gaat eraf. Berends. En dus Gutmundsson voor Berends. Voor de laatste 17 minuten van deze wedstrijd. Waar AZ leidt tegen Oudinezen met 1-0. 18 minuten in Valencia. De voorsprong 4-0 voor Valencia tegen PSV. PSV dat met een aardige voorzet via Labiat afleverde. Maar helemaal niemand had in het zassumgebied van Valencia om daar tegenaan te lopen. Dus de goal is tot nu toe uitgebleven. Niet dat PSV er nou heel veel recht op heeft. Maar in de tweede helft probeert het in elk geval of krijgt het de gelegenheid van Valencia. Om soms tot voetballen te komen. Om soms wat te combineren. Om in elk wat meer balbezit te hebben. En wat meer initiatief dan in de eerste 45 minuten. Rami namens Valencia. Opgejaagd door Mertens aan de rechterkant. Speelt dan toch weer keurig de bal in de ruimte. Maar uiteindelijk gaat het mis als Bernat, invaller, bij Valencia gevonden wordt. Of gevonden moet worden. Aan de rechterkant goed verdedigd door Pieters. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn via een speler van Valencia. En mag Erik Pieters gaan ingooien. Vlakbij het strafschopgebied van PSV. Aan de linkerkant dus. Maar ja, alles een beetje van... PSV staat stil. Dammen naar Toyvonen die de bal achterwaarts weer in de voeten kopt van een tegenstander. Dan is PSV toch degene die mag overnemen. Wordt Labiat weggestuurd aan de rechterkant. Moet hij om Mathieu heen. Maar de Fransman zorgt in elk geval in eerste instantie voor wat oponthoud. Dan heeft Labiat weer de bal. Komt hij in een duel weer met Mathieu. Is Labiat sneller en herstelt hij het balbezit voor PSV. Weer Labiat met de Rijk. Dan wordt Labiat weer aangespeeld op de middenlijn. Aan de rechterkant, Kijk eens voorwaarts, ziet daar dan eigenlijk niks. Dan maar naar Marcelo, linkerkant Pieters neemt de bal aan. Kijkt ook maar weer eens of er beweging is. Ja, Strootman moet opletten, want er staat een man in zijn rug. Marcelo, Pieters. Pieters komt weer van links naar binnen, speelt de bal weer naar de achterste lijn, naar de Rijk. Die ook weer wordt opgejaagd, maar de Rijk komt er dan wel uit met een bal naar de rechterkant. Aanname van Labiat, diepsturen, Manolev. Het is het beproefde recept van de PSV. Nou moet Manolev aannemen en een goede voorzet geven. Manolev loopt zich vast op de eerste de beste tegenstander die zich daar... En dat is de invaller Bernat die gekomen is voor Jonas. Een jongen van de club, 19 jaar, jong talent dus. Maar hij verspert hier Manolev de weg. En uiteindelijk gaat de bal ook nog eens via Manolev over de zijlijn. En mag Valencia dus vlakbij de eigen cornervlag gaan ingooien. Er gaat gewisseld worden. Het is de laatste bij PSV. Mertens naar de kant, Wijnaldum erin. Voor de laatste 15 minuten bij een 4-0 voorsprong voor Valencia. Erik Valkenburg met uh, Bloem. Bloempotkapsel staat klaar om zo dadelijk in te vallen bij AZ. We hebben gezien dat Goedmundsson gekomen is voor Berends. Berends die de laatste tijd niet lekker in zijn vel zit. En dus is het een logische wissel bij AZ van Gertjan Verbeek. Een hoge bal komt uh, wel bij Holmen terecht. Die kan hem niet echt lekker onder controle krijgen. Maar zo wordt het toch nog een goede paas naar uh, Paulsen. Paulsen naar Altidoor, dat is echt bedoeld. En dan kan Holmen de bal breed geven. Oh, maar, her, maar her, haal eens uit. Hij doet het maar, schiet de bal over het doel en langs het doel. Krijgt hem helemaal verkeerd op de rechter. En dan gaan we een wissel krijgen. Eruit gaat met uh, nummer 11 Maarten Martens. Die was al niet helemaal ook zo fris. Heeft het uh, nog uh, 76 minuten volgehouden, en een heel belangrijk doelpunt uh, gescoord. Martens naar de kant, Valkenburg erbij. En hij kan uh, altijd nog wel voor iets uh, aardigs uh, zorgen. Erik Valkenburg, overkomen ooit van Sparta. In die uh, toch wel mooie generatie van Sparta met Strootman onder andere. En uh, jongens als uh, Duarte die daar vandaan komen. Nu dus Erik Valkenburg bij AZ. In de ploeg ook Nick geven behoort tot die uh, generatie. En Valkenburg heeft zijn hier uh, ingenomen uh, op het uh, middenveld. Hij staat in de middencirkel terwijl de keeper van Udinese de doeltrap neemt. Die bal komt uh, hoog richting Maher. Maar ja, die kan hier goed koppen. Komt de bal uiteindelijk bij Elmtrecht. Nu wel een flinke duw in de rug van Altidor Van Danilo de Braziliaan. Uh, overigens, in de tijd dat we nog in uh, Valencia zaten bij Ronald van de Geer... is er een gele kaart getrokken voor Rasmus Elm. Had geen uh, gevolgen voor ons nog, omdat er twee man zeg maar, op scherp staan. Dat zijn Dirk Marcellus en Simon Palsen. De vrije trap genomen naar Palsen. Palsen kijkt om zich heen, ziet dat er naar voren geen weg is... en speelt hem terug naar uh, viergever. Viergever helemaal terug naar Esteban. Dan komt Floro Flores... Uh, even uh, uh, vragen van, uh, zal ik hem uh, uh, van je voet afhalen? Nee, zegt Esteban, ik schiet hem wel gewoon naar voren. Maar de bal komt wel bij Asamoa terecht, die hem helemaal terugspeelt naar zijn eigen keeper. Terwijl Udinese ook zo dadelijk gaat uh, wisselen. En Antonio Di Natale gaat zo dadelijk komen. De spits, de, de, de grote man van dit team. Hij mag dus uh, nog een kwartiertje meedoen, een klein kwartiertje in het team... Van Bal bezit aan de rechterkant voor Oudinese. Uh, een rare bal. Die, uh, die vliegt langs de lat. Komt aan de linkerkant terecht. En dan kan de bal weer voorgegeven gaan worden. Moet Paalsen de bal doet hij goed op de borst opnemen. Nou, ga lopen joh. Ga als een locomotief. Daar gaat hij. Hij heeft de turbo aanstaan. Maar dan zit er nog net een been tussen het been van uh, Benatia En kan... Uh, uh, uh, nee, het was, uh, ja, het was wel Benadja. Die Natale gaat uh, in ieder geval komen en eruit gaat. Eens even kijken. Pasquale. Dus uh, Pasquale eruit en die Natale erin. Dat is een, uh, een opvallende wissel. Omdat uh, die Natale een aanvaller is. Een spits, een echte spits. En Pasquale een, uh, een verdediger. En eens even kijken hoe ze dan gaan staan. Ik zie dat uh, Armerdo een, uh, een linie teruggaat. Hij moet dus uh, Gutmusson in de gaten gaan houden. Die nu vanaf de rechterkant speelt. En zal dat ook doen. De bal is uh, terechtgekomen bij Assamoa. Die gaat uh, langs drie band. Speelt hem naar Floro Flores. Maar die kan niet in uh, balbezit komen. En dan raakt uh, AZ de bal kwijt. Is het uh, die Natale met zijn eerste balbezit. Maar dat wordt hem ontvutseld door vier geven En dan gaat de bal naar voren. Groep heeft uh, twee tegen drie. Twee van AZ, drie van Oedinezen. Bal breed. Ai, jammer, achter Valkenburg. En dan kan uh, ben, uh, Dana, Danilo uh, de bal oppikken. Maar daar zit uh, uh, Paalse tussen. Paalse Kaatsteven met Holmen. Heeft de bal teruggekregen van Olmen en uh, kijkt wie er vrij loopt. Altijd Elm in de middencirkel. Elm naar de rechterkant, naar Marcellus. Hij wordt gewezen door gert van Beek. Let op uh, die Natale, daar moet jij bij staan, zander, Want het is uh, jouw man nu geworden. Gaat de bal naar uh, Goedmoedson. Goedmoedson trekt naar binnen, heeft een goed linkerbeen. Maar zijn bal wordt gekraakt onderweg. En uh, het is Benatia die de bal uh, raakte en zodoende kan Handanovic de bal oppikken. Gooit hem naar voren. Nog tien minuten te gaan bij az Modinezen. Stand nog altijd 1-0. En dan dus uh, nog elf minuten in uh, Valencia waar het uh, 4-0 staat voor uh, de thuisploeg. Waar Soldado een publiekswissel heeft gekregen. En uh, Zubeldia voor hem in uh, de spits staat. En uh, Bask die ongetwijfeld ook een uh, doelpuntje wil maken. En ja, dat zal iedereen willen bij uh, Valencia. Het probleem was de laatste weken dat men zo moeilijk tot scoren kwam. Slechts 1-0 tegen Granada Naar nederlagen. Tegen Sevilla en tegen Barcelona. En twee uh, 1-0 overwinningen op stook. Er moest wat meer gescoord worden. Nou, wat dat betreft uh, was PSV een welkome gast. Vanavond in uh, Valencia. Vier doelpunten. En uh, ieder die nog wat worstelde met het vertrouwen. barst inmiddels weer van het, uh, van het zelfvertrouwen bij uh, Valencia. De nummer drie van Spanje. De nummer 3 van, van Nederland, PSV, is alleen maar dieper in het moeras gezonken. Wijnaldum komt er niet aan tegen Baragam. Dan neemt PSV over met strootman. Weggestuurd nu aan de linkerkant Lens. Wijnaldum meldt zich in het strasselgebied. Wordt nu ook gezocht. Maar er zit toch weer een Spaans hoofd tussen. Het bal hoort toe aan Baragam. Die dan zijn foutje wat herstelt. En Valencia ook maar weer gelijk in gang zet. In aanvallend opzicht. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn als Piatti. Maker van uh, uh, een van de doelpunten vanavond van uh, Valencia in een duel met Pieters de bal over de zijlijn laten gaan. Maar Pieters heeft die bal blijkbaar ook nog aangeraakt. En dus mag Valencia gaan ingooien op de helft van PSV aan de Spaanse rechterkant. 10 meter over de middenlijn. Het is zoeken, want zoveel beweging is er niet. Ja, dan wil Soubeldia wel de hoek in. Maar dat is wel heel ver. Daar zit Pieters tussen. Die doorziet dat makkelijk. PSV neemt over Hutchinson en Wijnaldum. Combineren. Maar combineren zo slordig dat Valencia er even tussen zit. Maar uiteindelijk verovert Hutchinson wel weer de bal. En zet de PSV aanvallend aan het werk met Labiat. De rechter de aanvaller is één man kwijt. Dat is Mathieu. Dan een balletje achter het stambeen langs. Hutchinson denkt, nou ja, niet te veel goochelen. Bal moet naar Manolev aan de rechterkant. Zijn voorzet weer geblokt door Mathieu. Bal over de zijlijn, maar PSV mag wel ingooien. In de buurt van het Spaanse stadsopgebied gaat via Manolev naar Hutchinson. Dan Manolev uh, houdt de bal weer even in. Hutchinson, Manolev en de bal dan terug in vrijheid naar Timothy de Rijk. Maar wel dus weer naar achteren, naar uh, Marcelo, naar Pieters. En Valencia plooit helemaal terug. Zo op eigen helft houdt het de linie kort en maakt het het lastig voor PSV om uh, te combineren. 4-0 is het na 82 minuten. Het publiek gaat ervoor zitten. Vrije trap vanaf de rechterkant met het linkerbeen van Goedmoedson. De uh, bal ligt een meter of vijf buiten het strafschopgebied aan die rechterkant. Bij de punt vandaan. Lange mensen mee naar voren. 1-0 voorsprong AZ. 2-0 zou helemaal lekker zijn. 83 minuten gespeeld. Daar komt die vrije trap. Richt die tweede paal. Die komt daar binnen lopen. En daar is die niet. Hoi. Mooi zanden kreeg voor zijn linker. Maar hij probeerde hem. ...listig in te tikken. Misschien had hij hard moeten uithalen. Uh, maar ja, uh, het is een, uh, een fractie van een seconde waar je kunt denken. En het is geen aanvaller, uh, Mooijsander. Nu maakt Eltidoor lijkt mij een overtreding, maar het mag verder gaan. Eltidoor in balbezit. Aan de rechterkant speelt hem naar binnen, naar Valkenburg. Krijgt hem terug van Valkenburg. Moet de voorzet komen vanaf de rechterkant. En daar is hij. Ja! 2-0. Het uh, is uh, Erik Valkenburg die doorgelopen is. En de invaller scoort 2-0. Dit is heel prettig voor AZ. Zeven minuten voor tijd. Weer Aaltidor vanaf de rechterkant. En een gele kaart voor Pinzi vanwege praten. En dan uh, weten wij dat AZ met 2-0 voorstaat. En dat is met die matige uh, stand bij Ronald een uh, mooie opsteker. Het kan wat mooier worden voor uh, PSV. Niet dat uh, de hoop nog gaat gloren in Eindhoven's Eindhovense harten. Maar Toifon staat op 11 meter van keeper Diego Alves en schiet de bal in de rechterhoek hoog. Daar waar Alves links ligt, oftewel de penalty door PSV is benut. Penalty gegeven na een overtreding gemaakt door Mathieu op Strootman aan de rechterkant van het strafschopgebied. En zo maakt PSV voor zichzelf de stand in elk geval wat draaglijker. En is het dus 4-1 als we inmiddels al in de laatste 10 minuten zitten. Ola Toivonen is het die het vonnis mag voltrekken. Niet heel veel protesten van de Spanjaarden. Het was een overtreding van Mathieu. Dat stond als een paal boven water. En de Duitser biedt dat dus prima om die bal op de stip te leggen. Nu zal Valencia ongetwijfeld nog een goal willen maken. Om die marge weer op 4 te krijgen. Marsje is nu 3. Het is altijd prettig als je een uitdoelpunt maakt. Maar ja, als je er al, als je al met 4-1 achter staat. Dan vraag ik me af of dat er nog heel veel toe doet in de thuiswedstrijd. Nou ja, laten we hopen dat de PSV hier wat hoop uitput. En in elk geval een doelpunt hier heeft gemaakt. Moet het er niet weer tegen krijgen. Want daar is Soebeldia, Soebeldia. Nee, Piatti is het. Piatti schiet. die Saxon redt. En dan gaat Bernat onderuit. Het uh, jonge talent ingebracht in de tweede helft. Heeft de bal eigenlijk voor het inschieten... Maar op het veld gaat hij onderuit op het moment dat hij nou 5-6 meter bij de goal vandaan staat. Mathieu dan in de aanval namens Valencia aan de linkerkant. Verdedigd door Manolev en dan loopt Mathieu de bal over de achterlijn. Dan gaat er dus een doeltrap genomen worden door Isaacson. Kans dus weer voor Valencia geweest en uiteindelijk is Isaacson de reddende engel en het gladde veld. 4-1, blijft het 4. Laatste wissel in Alkmaar voor AZ waar het groot feest is. Uh, Holmen naar de kant, weer hard gewerkt, uh, goed gewerkt. De Australiër, Chelsea, Chelsea Ortiz is zijn vervanger. En uh, dan uh, is dat toch wel een prettige marge hoor, tegen een ploeg die niet al te vaak en veelvuldig weet te scoren. Uh, 2-0 voor tegen uh, Udinese. 2-0 voor en ook die 0, dat telt. Kijk, 3-1 is toch een hele andere stand. Uh, maar goed, we zijn er nog niet als HZ zijn de als de bal over de zijlijn wordt gespeeld... Valkenburg er niet bij kan. Nog vier minuten te gaan. Publiek heeft een uitstekende wedstrijd gezien van AZ. Wachten, wachten en de kansen benutten. En aan de andere kant weinig weggeven. Dat is het uh, devies geweest en dat is heel goed gelukt. Balbezicht van Goetbundsson doet dat goed. Naar Valkenburg, de invallers. Naar Maher. Maher naar Goetbundsson. Goetbundsson legt de bal uh, mooi uh, dood. Maar wordt dan door een tweede man van de bal afgelopen. Domizzi. Die geeft een slechte paas. En dan kan Eltidoor weer weg. Maar Eltidor geeft uh, geen goede paas. Gaat de bal gelukkig voor AZ via Asamoa over de zijlijn. En mag uh, PSV de inborp gaan nemen. Ik uh, zie op mijn monitor nog een keer... De goal van Valkenburg. En weer stond uh, die uh, gekke Altidor aan de basis van dat uh, doelpunt met een voorzet vanaf de rechterkant. Die langs alles en iedereen heen ging. En Valkenburg wel binnen kon lopen. Afgelopen zaterdag kreeg Altidor het nog een beetje te verduren van Gert-Jan Beek. Dat hij niet hard genoeg werkte. Maar dat heeft hij vandaag uh, uitstekend gedaan. Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. AZ-balbezit via Gubusson, uh, die, of, uh, Ortiz aan de linkerkant naar Elm. Elm. Naar Valkenburg. Valkenburg met wat ruimte. Valkenburg gaat meters maken. Speelt hem op Altidor, Maar Altidor is zo bewegelijk als een, een vastgewoeste tank. Wat dat betreft, dat is niet zijn grootste klasse. En dus raakt hij de bal kwijt op het moment dat hij wil gaan draaien. Maar Marcelle zit er weer tussen. Het speelt de bal naar Maher. Halverwege de helft van Oedinezen. Maher in balbezit naar Elm. Elm even terug. Dat is toch zo'n verstandige voetballer, die Elm. Die weet precies wanneer je moet temporiseren en de bal eventjes terug moet geven. Dat doet nu Moisander ook naar Esteban. En Esteban ramt de bal naar voren richting Goepoetson. Die gaat de lucht in, krijgt een klein duwtje. Maar het spel gaat verder omdat AZ in balbezit blijft. Via Maher, goede beweging Maher. En nu kijken wie er vrij loopt. Er loopt niemand vrij Hij probeert Aaltitorn te bereiken. Dat lukt niet. En dan uh, wordt de bal teruggespeeld op de keeper. Blijft Elthie door liggen. En uh, is het Elm weer die er even tussen zat. Maar die Natale heeft uh, de bal te pakken. Een uh, overtreding omdat hij buitenspel stond. 2-0. 88 minuten gespeeld. AZ Leidt. 87 minuten in Valencia, middels op de klok 4-1 voor Valencia, met balbezit ook voor de thuisploeg. PSV probeert de bal te veroveren, maar de Spanjaarden laten de bal snel rondgaan. Toi Manolev in eigen op het Nou heeft hem dan uiteindelijk te pakken, krijgt dan een bodycheck te verwerken. En dan trapt ook nog iemand de bal in zijn gezicht, dat is Albelda. De middenvelder van uh, Valencia. Een van die mensen die destijds al Koeman uit de selectie moest worden verwijderd. Uh, dat deed Koeman. Dat kwam op heel veel protesten te staan. Nou ja, hij staat nog altijd hier in het elftal van uh, Valencia. Maakt nu dus de overtreding. En een vrije trap voor PSV. Curieus moment net. Er werd in het uh, Nederlands omgeroepen. Of de supporters van PSV nog even in het vak wilden blijven staan. Maar men eindigde met de zin. We hopen dat u een prettige tijd heeft gehad in Valencia. Nou, dat zal met mixed emotions zijn ontvangen hier. Voorlopig is het uh, 4-1. Is er uh, spel voor Soebeldia. En is deze aanval van Valencia... De zit voor AZ en Valkenburg was heel dicht bij de 3-0. Het was een uitstekende redding van Handanovic die de bal nog uit het doel wist te halen. Maar AZ is op zoek naar een derde nog in die slotfase. We zitten wel in de laatste minuut van de wedstrijd. Er uh, komen vast nog wel twee, misschien wel drie minuten bij. Er is uh, één keer gewisseld door Oudinezen, drie keer door AZ. slechte bal van Esteban kan... Uh... Uh, viergever er goed tussen zitten voordat die Natale gevaarlijk wordt. En Viergever gaat lopen. Speelt de bal naar Goetmoetson. Goetmoetson uh, terug naar Marcelles. Nu uh, uitkijken, want die wordt opgejaagd door uh, Assamoa. En speelt de bal goed naar voren naar Goetmoetson. Goetmoetson uh, naar uh, Maher. Maher, oeh, dat is een uh, pittige overtreding. Maar het spel gaat verder. Maher in balbezit. Maher speelt de bal breed op uh, Altidore. En wordt dan opgevangen door Danilo en die krijgt uh, een gele kaart. Het is de derde gele kaart voor Oudinezen in deze wedstrijd. Uh, Pacienza kreeg er voor praten. Domici voor praten. En Danilo omdat hij een overtreding op Maher maakt. En uh, de bal ligt op een meter of 35. Drie minuten extra tijd gaan we erbij krijgen in deze uh, aantrekkelijke uh, enerverende wedstrijd. Waar AZ met 2-0 voor staat en nog een vrije trap krijgt. En uh, in die uh, drie minuten extra tijd moet dat dan gaan gebeuren. Eens even kijken wie erbij staat. Ja, er kan er maar één zijn. Natuurlijk, uh, Elm. Bal ligt wel ver hoor, meter of 35 van het doel van Handanovic. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En Elm weet heel vaak als koe zijnde een uh, mooie haas te vangen. Kijken of hij dat nu ook weer uh, kan lukken. Hij heeft een lange aanloop, een driemansmuur. Mannen staan klaar om in te lopen naar de vrije trap. Daar is de vrije trap heel hard, maar ook heel, heel hoog over het doel van Handanovic. Dat is jammer. Want zo kan er ook geen rebound komen. En kan Handanovic, de keeper van Oudinezen, de bal weer in het spel gaan brengen. Om mogelijk nog een aanval voor Oudinezen in te luiden. Maar die hebben we weinig gezien in deze wedstrijd. Het belooft dus veel goeds voor volgende week. De 0 gehouden, zelf twee gemaakt. Dan zit je toch met meer dan één been in de volgende ronde. Ronald van der Geer. Ja, nou wordt het toch gek in Valencia. Wat nou maakt Wijnaldum? De 4-2 en dan is die marge ineens een stuk kleiner. En is die wedstrijd in Eindhoven toch weer ineens in een heel ander daglicht komen te staan. Het is een voorzet vanaf uh, de rechterkant van Labiad, ja, dacht ik dat het was. En die legt die bal bij de tweede paal. Iedereen bij Valencia rekent op buitenspel van Wijnaldum. Maar uh, die buitenspel, uh, of die vlag blijft omlaag. En hij staat bij de tweede paal, is weg. Bij alles en iedereen en tikt de bal achter een verbijsterde doelman Alves. En zo komt PSV dus terug in de wedstrijd. Ja, het is 4-2. Nog altijd ga je deze wedstrijd niet winnen. Maar het maakt natuurlijk de return in elk geval een stuk aantrekkelijker. Het is een beetje... Ja, PSV is zat sterker in de tweede helft. Maar dat ligt ook wel een beetje aan het feit dat Valencia wat gas terug heeft genomen. PSV speelt wel wat volwassener in de tweede helft. Maar dat uh, Valencia het eigenlijk hier een beetje weggeeft. Dat is het verhaal in deze stad. Maar goed, PSV heeft haar maling aan. Het maakt gewoon de tweede 4-2. En nog één minuutje te gaan. Balbezit voor AZ. Bal de diepte in. Goeie bal. El met de voorzet richting die tweede paal. Daar komt die LT door, jongen. Hoe kun je hem missen? Hij heeft hem voor het intikken. Met zijn hoofd dan wel. Maar hij doet het niet. Ach, ach, ach. Wat een kans op 3-0, zegt. Een prachtige voorzet vanaf de rechterkant. En Altidor lijkt hem zomaar binnen te knikken op, wat is het, drie meter van de keeper. Hij heeft de hoek voor het uitkiezen. En hij kiest de rechtervuist van Handanovic, die daar helemaal niet op gerekend had. De bal omhoog tikt. En uh, ja, dan is het een uh, vangbal voor uh, Handanovic. Die is nog even boos op Altidor omdat uh, Altidor tegen hem aanliep. Maar dit had de 3-0 moeten zijn voor AZ. Dan was de avond helemaal perfect geweest. Hij is al heel goed hoor. Het is al een 8,5. Misschien wel een 9. Maar een 9,5 niet. Omdat Eltidoor die enorme kans in de slotseconde mist. Maar AZ leidt met 2-0. Martens en Valkenburg de doelpuntenmakers. En dat is een hele prettige uitgangspositie richting Oedine volgende week donderdag. Want de wedstrijd is afgelopen. De vuisten gaan omhoog van gert Verbeek en zijn technische stap. Want AZ wint deze Europa League wedstrijd met 2-0 van Oedine. De stemming in Valencia is wat omgeslagen. Het publiek fluit de eigen ploeg uit. Het is uh, 4-2 en we zitten in de extra tijd. Nog één minuut. Maar het is, uh, ja, het is uh, ondankbaar het uh, publiek. Het is in de eerste helft uh, verwend door een ontketend Valencia. Een heel slap PSV. Maar in de tweede helft heeft de elftal van Rutte zich toch wat teruggeknokt in, uh, in de wedstrijd. Is uh, Valencia in die valkuil getrapt? Ja, het gaat allemaal zo makkelijk. Het kan allemaal wel een tandje minder. En dan heeft het dus toch twee doelpunten van PSV te verwerken gekregen. En dat geeft de Eindhovense burger. Want wie weet in welke vorm PSV over uh, een week verkeert hoe goed het gegaan is in dit weekend en hoeveel vertrouwen men getankt heeft. Oh, foutje van uh, Manolev, dan komt er toch nog een kans. Nee, komt er niet, omdat Pieters een prima sliding uh, inzet op uh, Piatti die daardoor in de buurt van de penalty stip niet tot schieten kan komen. Manolev en de Rijks zijn met elkaar aan het ruzieën. Ja, wie had die bal moeten nemen? Hoe gaat dat nou? Hoe kunnen we nou eens een keer ervoor zorgen dat er geen paniek is... als de tegenstander in de buurt van ons strafschopgebied is? De Rijks staat te mopperen naar Toyvonen. Hutchinson bemoeit zich er ook mee. Nou, dat het niet goed zit in dat delftal van PSV, dat mogen duidelijk zijn. Het is afgelopen. Nou, de stand is wat draaglijker geworden... door de doelpunten van Toyvonen vanaf 11 meter en van Wijnaldum. In wel of niet buitenspelpositie. Maar PSV werd in eerste instantie vernederd. Maar maakt toch nog twee goals in de Mestalia. Over een week ja, zullen we het allemaal gaan zien. Ik vond het verschil erg groot. Maar 4-2, het is een marge waarvan je zou kunnen zeggen in topvorm te doen. Zeker, dat, dat geeft de burger moed. PSV dus uiteindelijk van 4-0 op 4-2. Penalty Toyvonen en doelpunt van Wijnaldum. En eerder op de avond won Twente van uh, de tegenstander Schalke uit Duitsland. Penalty omstreden, maar toch 1-0 door Luc de Jong. En uh, ja, AZ heeft het uitstekend gedaan uh, met 2-0 gewonnen van uh, Udinese. Kortom, een goede avond voor het Nederlands voetbal en voor PSV nog allerlei mogelijkheden. Andere uitslagen in uh, deze achtste finale van de Europa League. Uh, Metalist Garkiv uh, verliest thuis van Olympiakos Pireus met 1-0... Verrassende uitslag, Sporting Portugal tegen Manchester City, 1-0. Atletico Madrid tegen Besiktas, 3 tegen 1. En dan de tussenstand bij Manchester United, Atletico Bilbao, houdt u zich vast, het is 2-3, het heeft zelfs 1-3 gestaan en dat is inmiddels ook de eindstand. De enige wedstrijd die nog gespeeld wordt op dit moment, waar we nog geen officiële eindstand van hebben, is de wedstrijd tussen Standard Luik en Hannover. 96-2-2 is dat geëindigd. Zo was het dus een uh, boeiende avond vanavond voor het Nederlandse voetbal. En als we gewoon rekenen, dan heeft het Nederlandse voetbal weer 6 punten aan het totaal toegevoegd. En dat is voor, van groot belang voor. Uh, uitbreiding van het aantal deelnemers in de Europa League in de toekomst en ook voor een wat makkelijke plaatsing voor ploegen voor de Champions League waar het de voorronde betreft als je nummer 2 bent kan je instappen als wat sterkere ploeg. Kortom, we mogen tevreden zijn en uh, aankomend weekend uh, kunnen deze ploegen weer vol aan de bak. De Graafschap ontvangt PSV, uh, NEC tegen Twente en uh, NAC tegen PSV, de Graafschap moet ik zeggen speelt tegen AZ. Allemaal belangrijke wedstrijden ook weer uh, in die zogenaamde Mickey Mouse competitie, maar we vermaken ons er zeer mee. Zoals vanavond ook u kon vanaf 7 uur getuige zijn van alle wedstrijden... dankzij de commentatoren ter plekke. En de grote vreugde is natuurlijk... daar zit ik nog op de monitor naar te kijken... bij de spelers van AZ in Alkmaar. Want die staan er in principe het beste voor na de eerste wedstrijd... om met 2-0 thuis te winnen van Udinese. Dit was een boeiende avond. Direct is oog op morgen. Chris Keijnen is volgens mij de presentator. En als hij het inderdaad is, hoor ik nu... dan gaat u zich wederom vermaken. Ik dank u voor het luisteren. Tot volgende week.